Gert Kuk met het NOS-journaal. Door de uitkeringsinstantie UWV. Vorig jaar kwamen er 200.000 banen bij... en de komende twee jaar nog eens ruim 300.000. Het UWV zegt tegelijk dat het voor werkgevers lastiger wordt... om geschikte mensen te vinden. Veel vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden... van mensen die werk zoeken. Het vertrek van de nationaal coördinator Groningen, Hans Alders... komt op een heel ongelukkig moment, vindt minister Wiebes... Volgens hem vergroot het besluit van Alders de onzekerheid in het gaswinningsgebied. Alders maakte woensdag zijn vertrek bekend. Hij voelde zich buitenspel gezet door het besluit van de minister... om nog geen versterkingsadvies te maken voor zo'n 2000 woningen in het bevingsgebied. Wie beseft dat hij eerst een veiligheidsadvies van deskundigen wil afwachten? In het Spaanse parlement begint rond deze tijd de stemming... over een motie van wantrouwen tegen premier Rajoy. Het lijkt erop dat een meerderheid de motie steunt... en dat de regering Rajoy het veld moet ruimen... Aanleiding voor de motie is een corruptieschandaal... waarbij partijgenoten van Raghoi's Partido Popular... zich hebben laten omkopen door zakenlieden. Vorige week werden 29 betrokken politici... en zakenlui veroordeeld tot gevangenisstraffen. Rajoy blijft erbij dat hij van niets wist. Een groep hooggeplaatste managers van ABN AMRO... heeft alarm geslagen bij toezichthouders... over het gebrek aan leiderschap in de top van de bank. De groep vindt topman van Dijkhuizen ongeschikt... en zegt dat er van een strategie bij de bank nauwelijks sprake is... ABN AMRO is nog altijd voor 56% in handen van de staat. Minister Hoekstra zegt dat de bank door een moeilijke fase gaat... maar hij heeft alle vertrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het weer, vooral in het oosten, regen- en onweersbuien... in het westen droog af en toe zon. Het wordt 21 tot plaatselijk 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files...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 Stilte in één keer. Ja. Nou ja. Nee, dat maakt Stilte, ik hoor je wel hoor. En jij hoort mij wel. Maar goed, de muziek ja, maar ik, vond, ik vind het een beetje sneuwe. Harim, die stond bij de microfoon. Die wou een stukje gaan zingen. en Ik zei, jongen, doe maar. Ja, het ik het al ja. klaar. Ik denk, nou, mijn ja. beurt nou. Nee. Ik ga even kijken. Vertel ondertussen Marit Zal ik even kijken wat er aan de hand is hier? Ja. Nou. Ja. Nou. helaas. Ja, de microfoon doet het hoor Willem. De, de microfoon, microfoon doet het, ja. Ja, ja, nee. Nou, helaas. Even, even, Ja, Als ja. ik dat in puk dan hoor, ik. Puff, puff, Nou, weet je, weet je wat? Uh, ik zal eens dus even een, een lekkere slager of zijn. Een lekkere keurslager of zo. mag ook een bakker zijn hoor. Ja, een bakker ook. Ja. Jezelf. Nou, ik doe, val, ik, doe, ik straks de bakker ik, doe, ik nu eens de slager. Ik val een beetje op bakkers met lekkere kadetjes. Moet je eens met Marco gaan praten? Oké. Okay. <lacht> Ik zit die dame nu, die sehen zu mee, Ganz einfach mijn Nummer noem maar voor de grote stad. de onknapte zit, de fysieke vlag, schandaal, Skandal, im schandaal, schandaal, im scandal ja, het is Spider-Murphy gang. Van de Neue Welle is dit, hè? Dus de Duitse. was het antwoord eigenlijk op de Nederpop. Alzo, zo? in Duitsland hadden ze het ook gemaakt. Ach ja, En hadden ze Ja. Ze noemen De Neue Welle. Met Nena, 99 van die luchtballon, zeg maar. Alzo. Wie bitte? Alzo. Jij spreekt al aardig woordje. Dat je zegt van nou. Jawohl. Jawohl. Van ja, van hè? Ja. Es gibt äh, viele deutsche Leute äh, jetzt in Sanford. Ja. Ich, ich äh, kam mit, mit meinem Auto und ich äh, wollte pa parkieren, parkieren passieren, parkieren. parkieren. Ja, ja, parkieren natürlich ja. ja. ja. Und, und und und da war kein kein Platz hier. Oh. Also, ich ich ja, habe die Straße hier hinten habe ich ja. äh, versucht und und dort war ein schmales äh, Ja, het komt een beetje lullig op mijn stroot uit? Nee, nee, het komt heel erg goed je stroot uit. Alleen, nee, alleen ik, bedoel, ik kijk ik, door ik, het raam ik, en ik zie toevallig die laatste Duitser ja. oversteken, want ze ja. <laughs> kunnen hier helemaal niks mee. Hé, hey, Maar um, had, je, had, je, had je verder iets bijzonders? Want er staat wel iemand bij de microfoon te wachten. Natuurlijk. Ja, ik sta, al, ik sta al een uur te wachten, maar ik wil graag maar jullie laten me gewoon niet gaan. Ik vind het gewoon niet leuk. Nou, we gaan eens even kijken wat we kunnen doen, Aron. Ja.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 En ik had dat steeds in Eugène gevraagd. Eugène, ge me dat harpje nou van je, hè? Zegt die neo-harm, dat kan niet, dat is veel te prijzen. De krent. Nou, ik bleef natuurlijk maar door, sir, dat voelt u wel. En op den duur zei hij tegen me, nou goed, harmtje, dan krijg je het van me. Maar dan krijg je niets voor je moederdag. Ja. Nou, want toen had ik het, hè?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 Ik kom vanmorgen thuis met de Sartre, ik zeg, oh, Eugène, hoe is het gegaan? Hij zegt, nou joh, de poes is dood. Ik zeg, een gat. <laughs>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 Hij zocht een glimlach, hij zocht een edelvrouwe. Hij wilde een gezinnetje om straks zijn stam te bouwen. Dus vroeg hij mee, nog jonge maagd. Ach, laat mij u verleiden. Het was zelden maar vergeefs gevraagd. Joch, hij, het was in de meeën. Joch, hij, het was in de meeën. Woeps! <lacht>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 Het waren blauwe. <lacht> en ik heb alleen maar tegen hem gezegd... Oh. <lacht> nou, u begrijpt, daar had hij niet van terug, hè? <lacht> Och ja, oh, en later is de politie er nog bij gekomen... met zo'n wit volkswagentje, weet u wel. Twee van die witte jongens met die witte helmtjes op. Oh, maar dat was zo aardig. Die riepen ons al van verre. <lacht> Ja hoor, en toen vroeg die ene die vroeg aan me, hij zegt meneer hoe heet u? Ik zeg Harm, hij zegt waar woont u? Ik zeg Sjutsala meneer. Hij ja. zegt man geslacht, ik zeg ja dat wel, maar niet fanatiek <laughs> <hijen> En toen moest hij zo blozen die dikkerd hè? <hijen> ja, maar dat stond wel eerder bij het wit van de helm hoor. <hijen>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 Ja, ja nou, dat die was, hangen hem jongen geweldig, wat leuk man. Je herkent mijn stem nog wel. Ik was wel wat jonger hier nog hoor. Ja, ik dat... Heb, uh, het is al heel wat jaren geleden natuurlijk. Want ik moest en die man kijken. Ma ja, kijken. die man met die ja. ogen, dat waren blauwe. Dat heb, je, dat heb ik hem horen zeggen. Dat blauwe ja. ogen had die man. Ja. En je heb ik later nog eens een keer ontmoet. Ja. Het was die mank. Wie? Ja, die man met die blauwe ogen. Nelis. Mankenelis, ja. Ja, Mankenelis, ja, dat, was hem, hè. dat was hem. hè, Ga je door voor de duizend euro, Willem? Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Het is... Uh... Ja, ik, ik weet het niet. Het is... Uh... Ik, vond het wel, ik vond het wel leuk om mijn zoon weer eens op de plaat te horen. Ja, van ik wilde net vragen van, naar Geet. Want, ik, dat, uh... ik heb dat singeltje nog wel ergens thuis. Ja. Van Harm met zijn harpje. Ja. Hij heeft dat harpje heeft hij ook nog thuis. Alleen de snaren zitten er niet meer op. Uh, een beetje een kaal harpje geworden. Ja, maar wat moet je dan met dat ding? Wat, wat, oh, wat is dit nou weer? gebruiken. Ja, dat is gewoon nostalgie. Ik heb altijd honderd keer gezegd, ga een keertje naar de Vrijmarkt. Ja, naar de Vrijmarkt? Ja, de Vrijmarkt. Dat is toch alleen met, uh, met Koningsdag, of niet? Ja, nee, jij, jij, jij dacht zeker dat het was dat je kan, kan leren vrijen of zo? Ja, denk ik. Op de markt. Ja? Nee, dat is het niet. Nee, nee. Nee, Het, is nee. Toch wel, wel meer, het heeft wel verbinding met de kraam ook, natuurlijk, dat je vrijt. En je vijgt goed, dan komt de kraam eraan te passen natuurlijk. Hè? Dat is ook wel. Er is dus dat. Ook, weer met, dus ook wel een markt voor. Voor gynaecologen dan weer met name natuurlijk. Ja. En ook de dokter, die gaat ook wel eens bevallingen doen. Ja, ja. En je hebt ook kraamverzorgers. En wat? Kraamver en ik ben een wat? Kraamverzorgers. Een glazen een raamverzorger. Vroeger toen ik in jaar jaren 25 was. Ja toen was ik kraamverzorgster. Oh, ja, je ziet het nog, je ziet het nog. En uh, toen heb ik heel wat luiers hoor. Ja. Toen had je nog geen pampers. Nee, nee. Die had je nog niet. Nee. Dus Je moest gewoon alles met de hand gewoon verzorgen. Met de hand, dat geeft een vieze bende, joh. Dat, dat, nou ja. Nee. Goed. En, maar, was dat heel dankbaar werk. Ja, maar leuk, een nieuw leven, nieuw, nieuw nieuw leven zien geboren ja. worden. Ja. En dan gewoon ook verzorgen, ook de moeder verzorgen natuurlijk met de koffie en gewoon een kaartje ja. taartje met de koffie nogmaals als feestassen. Ja, ja, ja, ja. Maar hield je, dan, hield je dan je hoed op? Want dat was mijn vraag eigenlijk. Nee. Oh. Nee, toen nee, nee, nee, nee, had ik nog helemaal geen hoed toen ik was. Maar voor mij mag je, hoor. Ja? Ja, yeah, you can leave your hair dan. Oké. Okay. Zoals ik al zei, you can leave your head on. En uh, daarom zeg ik het uh, tegen de moeder van haar: van, uh, Mensen, ja. hou je hoed op. Ja, ja, die is nu kwaad weggelopen. Die ja, ik snap niet, ik zag het. Maar, wat, ja, ik maar... was een beetje beledigd. Vond het niet zo... Ze zegt, ja, ik zag er niet zo charmant uit met die hoed. Dus dat Willem dat nou weer allemaal oprakelt. Ja, nou neem me niet kwalijk om. Je gaat, gaat geen luieren van met een sombrero op. Wat wordt de kind bang van. In Mexico wel, hè? Mexico? In Mexico, Mexico. wel. Dan, als, me, als een kind in Mexico wordt... Wie, wie, uh, wie zong dat? ook uh, in Mexico? Mexico, -hi, hi, hi, hi. Nou, uh, dat mocht ja, geen naam hebben. Dat mocht geen naam hebben. Ja, ja, nou, goed. <tie> ik, uh, ik word er weer, uh, dat ik zei, over weer gesproken, trouwens. Ja, nou, ik uh. wou... Uh, uh, uh, ja. Soms heb je het wel eens moeilijk in het leven. Weet, ja. je, weet je wie het vandaag ook moeilijk heeft? Wie heeft het moeilijk? De zon. De zon heeft het vandaag soms erg moeilijk. Hmm. Ook, staat er dan bij, blijft het niet droog. En daarnaast ligt de temperatuur iets lager dan de afgelopen dagen. Ja. Nou, dat vind ik op zich niet zo erg, want het was wel een broeierig heet. Uh, dus die temperatuur in ik wel meevallen, maar het blijft aan de uh, warme kant voor de tijd van het jaar. Nou, dat is wel weer lekker om te lezen. Vandaag is het wisselend bewolkt. Ook vallen er soms uh, stevige regen- en onweersbuien kans op hagel. En lokaal heel veel neerslag in korte tijd. Dus heeft u kelders, dan moet u de boel een beetje barricaderen, want die kelders kunnen natuurlijk onderlopen. Uh, in verband met die he he ja, best he heftige buien, zo moet ik het zeggen, is code geel afgekondigd. Uh, dat geldt dan met name in het oosten en het noordoosten van het land, langs de kust. Nou, dat is dan weer geluk. Blijft het meest droog. En wordt het een graad of twintig. Ik vind er nogal wat. Ja. Ja. Landinwaarts, uh, daar komt de temperatuur uit tussen 22 en 26 graden. Dus iets hoger mm. dan de normale waarde die uh, zo rond de 19 graden hoort te leggen... Uh, liggen, sorry, voor deze uh, periode van het jaar. Yeah. De westen- en noordwestenwind is zwak tot matig. Dan gaan we naar vanavond. Dan is het overwegend bewolkt, vooral in het uh, binnenland... Enkele fikse onweersbuien. En daarbij is opnieuw de kans op hagel. En heel veel neerslag in korte tijd aanwezig. Het is niet te geloven. Ja, ja. Nou, vannacht. Dan lig mm -hmm. jij te slapen. Maar. Nou, de, ik denk ik niet. Nee. Nee. Oh, heb je dienst? Ja. Oh jee. Nou ja, en late avond. Dus mm -hmm. ja. Vrijwel bewolkt. Uh, met buien ook. Hè. Dus, dus de, de weinig, weinig heldere hemel. Het is volle maan al geweest een paar dagen geleden. Dus die kan je toch niet zien, die volle maan. Nee, dat is zo. Je kan een gedeelte van de maan zien. Hij is oranje trouwens. Hè. Even voor de kijkers uh, die toevallig in het donker naar buiten kijken. De maan is oranje. En okay. dat heeft te maken met uh, geen idee. Oh. Ja, ja. Nee, maar is, ik keek gisteravond ook naar buiten. Denk. We zullen Willem-Alessander even bellen. Ja, appeltjes van oranje. Met oranje verf het gooien natuurlijk. Zo. Over appeltjes support, heb ik zo nog vragen over. Maar maak jij uh, je ja, In maar het, maar het even zuiden jezelf. wordt het ja. uh, geleidelijk droger. En uh, er kan er wel een beetje nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 15 vannacht. En de wind verandert nauwelijks. Ja. Zaterdagmorgen is het in het zuiden uh, zonnig. He? Althans, daar is de zon dan soms te zien. Het ja. blijft in elk geval droog. Daar zijn we heel blij mee. In de rest van het land is het overwegend bewolkt. Yeah. He? En valt soms wat regen. Allemaal. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Het wordt een graad of 18 in het noordwesten tot 23 graden in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige westen tot noordwesten wind. Show. De zondag jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Dan komt uh, vooral in Limburg en Zeeland de zon regelmatig tevoorschijn. Dus met z'n allen naar Limburg en Zeeland te maken. En Limburg gebrouwen? Jazeker. Mm. Jean, de ja, zo'n sjoen hè. Dan gaan we graag naartoe. Ja. Om lekker in het zonnetje te zitten. Ja. Nou, in de rest van het land is het weer meer bewolkt nog mm. blijft het droog. Het wordt maximaal 24 graden begin volgende week. Ja. ...dan wisselen zon en wolken elkaar af... ...en blijft het droog. Ja, ja, mm -hmm. ja, ja. Mm -hmm. En de temperatuur die komt dan uh, zo rond de uh, 22 graden. Zo, zo, zo, zo, zo. Ja, ik, uh, ik vind het nogal wat, uh, ja. vrolijke vriend. Vond of het schokkend? Of, uh, nee, nee, ik vind het wel lekker. Hallo, hebben jullie het weer al opgeroepen? Ik heb nog niet mee kunnen luisteren. Oh, ik zat even op het toilet. Ja, dat, uh, dat hoor ik, ja. Alweer. <laughs> ja. Het toiletpapier was ook op. Was ook, het is ook schokkend hoor. Het toiletpapier ja, dat Ja, dat zou je maar gebeuren hè. Nou, ik weet het niet gelukkig, gelukkig, gelukkig riep er iemand op de gang en die kon me even een papiertje aangeven. Ja. Daar ben ik wel heel blij mee. Het was mijn moeder. Ja, ja, en ja. wat voor papiertje ja, gaat ze doen? Ik heb altijd al voor Harm gezorgd, dus ja, als hij op het toilet zit zonder toiletpapier... Ja. dan zorg ik gewoon dat die jongen een papiertje bij de hand heeft. Ja, maar vorige week, we, toen waren jullie hier ook... en uh, wat me heel uh, erg opviel, was toen jullie weg waren... Uh, toen het gordijntje, wat voor het raam hangt in de wc, was weg. Was toen toevallig ook het papier op? Sss. Ja, nee. Niet, hè? Sss. Oh, goed. Oké, okay. ja. Nou, haha. Nou, wat, wat gaan we nu doen nou eigenlijk? Ja, ik, ik, hoor alweer, uh, ik hoor alweer muziek, dus er zit weer wat aan te komen van jouw kant. Uh, ik, uh, ik, ik weet het niet, ik, uh, ik doe ook maar wat. Zeg ik altijd maar. Ik heb, uh, een, uh, ik heb een heel apart verzoek. En het, het, het gebeurt niet vaak dat wij dat draaien. Maar we, uh, moeten, we moeten wel eventjes doorgeven aan de luisteraars dat als u een verzoekje heeft natuurlijk. Nee, laat ik zo zeggen, we hebben verzoekjes, yeah. die doen wij alleen als er om gevraagd wordt. Dan als er om gevraagd wordt. Ja, ja. ja nee, dat, dat is wel uh, handig om te weten, hè? Ja, nee, dat is zo, dat is inderdaad zo. En uh, ik heb een verzoekje, en het ja. is uh, van een anoniempje. En uh, Harm, dank je wel. Um, ik, uh, ik ga hem voor je, voor je, voor je draaien, denk ik. Uh, maar uh, speel je zelf mee, of... Uh... Ga je achter wat, de knapvieren zitten, is, zeg maar? Je, je maakt me nou weer heel nieuwsgierig, want ik weet helemaal niet wat er komen gaat. Nou, als jongen. jij nou even achter dat orrel uh, gaat zitten daar. Oh, ga, ga naar de kerk? Nou, ja, min of meer. Uh, kijk, brandt het rode lampje? Even kijken hoor. Zeg maar even klikken. Waar, dan, zijn uh, die, waar zijn die pedalen voor? Er zitten pedalen onder dat ding. Ja, daar kun je gas meegeven, Gas en remmen. En dus. er zitten allemaal knopjes die kun je uittrekken? Ja. Wacht even hoor. Hey, probeer maar, ja. ja? Doe die het? Nee, nee wacht, wacht maar even. Het knopje zit vast. Ja, nee, maar je moet, je moet, je moet die klep op ogen doen. Er zit oh. die onder die klep. Oh, de keursnet, de keursnet. Oh, er zitten allemaal witte en zwarte toetsen. Nou, oké, okay, goed. Oké, okay, moet ik daarop drukken? Druk hem op en dan okay. gaan we kijken wat er gebeurt. daar komt-ie. dee dee Hem. Hij kan ook werkelijk alles. Het is niet te geloven met die jongen. Dat is, dat is een. Ik sta er zelf van versteld. Ik heb vroeger wel les gehad. Dat heb ja. ik wel horen natuurlijk ook. Ja. En dan moest ik elke maandag. Moest ik s'avonds. Het was maandagavond van 7 tot 11. Ja. Dus ik moest daar vier uur achter zo'n ding zitten. Vier uur lang? Er werden eerst mijn vingers gemasseerd. Ja. Oh. Dat was wel leuk hoor. Ja, ja, ja. En, eh, ik probeer het me niet voor te stellen. Nee. Te laat. Nou, en, ja. maar, en dan moest ik akkoorden leren. Akkoord. Akkoorden? Ja, dan gooide ik het met die, met die leraar op een akkoordje. En dan, eh, en dan ging hij extra zijn best doen om mij dat repertoire bij te brengen. Leuk hè? Het is, het is je wel gelukt, vrolijke vriend. Want, en, uh, ja. ja, ja en de ik, luisteraars waardeerden dat... het ook. Want ik krijg allemaal weer, weer responsies en berichtjes van. Die harm die kan weg, gelijk alles, een duizendpoot. Terwijl je er maar twee hebt. Ja, wij, wij, ja. Mijn, mijn zoon, die, die, uh, kan prachtig orgel spelen. Als we thuis zijn, dan vraag ik honderd keer, welke mos zo'n orgel thuis staan. Ja. Wat van je mama, haha. Ha. Ja. Weet je wat zo, hier, mama, mama? Ja, ja, ja, ik ken die ding. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat is een elektronisch staat hoor. Ja. Dus zit er zitten geen panelen bij. Moet je gewoon zo'n ritmebox mee aanzetten. Maar hij kan normaal gesproken, Maar gesproken kan niet heel goed spelen. Ja. Nou, nu ook. Vol, maar, uh... ja, maar als hij dan thuis is. Want hij zo schijnen van hem. Want als hij dan thuis is, doet hij het niet. Nou, mama. Ja, dan ja, mama. Kom op, dat kan niet. Dat, door, dat, dat zeg je niet. Door, uh... ik zou volgende keer. Volgende week ga ik een keertje voor je spelen. Ik hou je eraan. Ik, ik zal, als wij weer uitzendingen hier hebben, dan zal ik wel verslag uitbrengen of hij het ook gedaan heeft. Want hij belooft van alles. Het zal alweer een worden. Wordt een worden. Ik wil jou nog eens een leuk verhaal vertellen, Willem. Ken jij Henk Wijngaard? Ja, die man die, ja, man, de, die, is een die vla had uh, vlam, in, vlam in de pijp. Vlam de pijp. Er is geopereerd, he? Trouwens, he? ja geopereerd trouwens, hè? Jawel, maar... Hij heeft nog steeds wel last van die ja. vlam in zijn pijp. Ja, ja, het moeilijk zitten natuurlijk. Ja, nee. <laughs> ja. Ik krijg ineens hele schalkse gedachten. Ik wil het <laughs> niet weten. Nou, even serieus. Ja. En ja. Veigaard blijkt de oom te zijn van Janaya Tween. Van wie? Janaya Tween. Nog een keer. You van don't? wie? Janaya Twain. Ja, ja. Ja, nee, dat ken ik die Amerikaanse zangeres. Maar is dat ja. een nichtje van hem? Dat is een nichtje van hem. Hij is zij blijkt... Nederlands dan? Nee. nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar ze blijven, nee, serieus waarom ik nu vertel, huh? ze blijven, ze blijken dus familie uh, te zijn. Ja. Dat is ontdekt op een of andere manier, dat heeft ook mijn halfbroer, half, nou ja, goed, in ieder geval, hij is oom van haar. Ja. En zij komt dan naar Nederland binnenkort om concerten te geven. Heeft hij een VIP plaats gekregen voor die concerten? Ja, ja. En gaat hij haar ook voor het eerst ontmoeten in zijn leven. Ja. En uh, zou jij nou van mij... Iets van... Shania Sch Sch Twijn. Uh, Sh yeah. yeah. En ik vind... Jos Stil de Wan vind ik zo mooi. Jos Stil Wan, ik heb geen idee. Maar hier komt-ie. When I first saw you... I saw love. Je hoort wel het orgel op de achtergrond. Dat is harm, hè? Dat is harm, ja. Hoe is het mogelijk? Mooi, mooi hè? De cirkel ja. is weer rond. Ja. En after all this time... ...you're still the one I know. Mmm, yeah. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took a long way. Someday they said, I bet they'll never make it But just look at us holding on We're still together, still going strong Ja, Shania Wijngaard. Ach nee, ik haal alles door elkaar in natuurlijk. Nee, Henk uh. Henk 2. Nee. <laughs> ja, Hou nou toch eens op ja, allemaal. Nee, ja. Ja, ja, maar jij denkt dat het een grap van is, maar het is echt geen grap. Dus. Nee, het is geen grap. Want als er nee. toch één iemand serieus is binnen uh, deze radiopastoraten uh, omroep... Als, er dan, als er één serieus is, is, is, dan... Ja, dan, hoor, dan, ja dan, je bent een serieuze man, hoor. Dank ja, je wel. Ja, nou, huh, huh, nou. Nou, ik ben helemaal eens begonnen. Ja. Niet helemaal oh maar jij bent ook aardig serieus, Willem. Ja, ik ben vandaag een beetje serieuzer. Hè? Een beetje dat je zegt van nou, uh, het wordt wel eens tijd. Is maar goed, want anders zou het een tragedie worden. Hou op, schaien. Een tragedie. Ja, het zou een tragedie ja, worden. Tra ja, het zou een je, tragedie worden. Je zegt niks en het is zo, er al. Ik ben zo gesteld op de BG's. is. Nou, daar komt ie. Ja, leuk hè. Ik op een gipsbeen. en uh, -berry gipsbeen. Een berry gipsbeen, ja. En uh, nou... Ja, en de rest, er is maar één die leeft, alleen ja, Berdine ja, ber ja, leeft ja. nog maar, hè? Maurice is ook al overleden, geloof ik hè? Ja, en Robin wel. ook hè? Tragedy! Ja, het was een tragedie voor die, voor die Barry Gibb dat hij zijn broers verloor. Ja. Maar ja. En uh, ja, nou, ja, dat, ik, ik vind het zo fantastisch wat die mannen uh, in de loop van hun carrière hebben gepresteerd. Zoveel hits gecomponeerd. Niet alleen ja. voor ja. hunzelf, maar nee, ook voor nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Kenny Rogers. Kenny Rogers, noemen we allemaal. The nee, Island Industry met Dolly Parton en Dat allemaal van de Beezy's. Oké, okay, ja. Celine Dion. Celine Dion. Ja, hebben ze ook uh, nummers voor geschreven. echt fantastisch. Celine Dion, die heeft toch... Die, die heeft toch uh, de Titanic, ze heeft toch op die punt gestaan? Ja, die boogte, ze, hebben, ze toch? heeft op het punt gestaan. Ze hebben op het punt gestaan <laughs> om de boot te laten zingen. Ja, ja. ja nee, dat klopt. Nee, <laughs> hey, maar uh, ik, heb, uh, ik heb nog een, een verzoekje klaarstaan. Alweer? Als ik bijvoorbeeld zeg van... Something got a hold of my heart. Wat ja. zeg jij dan? Nou, dat is een man... Uh, die ken ik goed. Ja. En ik, ik heb bij hem aangebeld. Ja. Uh, maar hij deed niet open. Vertel. Ik denk, jij neemt mee naar Malin. Ja. Want Gene Pitt Die was er niet, hè? Nee, Gene Pitt niet. Oh, Jay Pitt. Wat? Wat? Hij sliep niet. Hij sliep niet. Nee. Nee, nee ja, nee. Gene, Gene Pitt niet, dus, dus hij liep mij gewoon voor de deur staan, onbeantwoord. Ja, je dat, dat, dat? Is het. dat is het. Hoe Hoeveel dat? Ik vind het geweldig. Dat je dat... Dat je dat... Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, zo, dan nou breek ik weer hele rare maar, dingen. Maar, uh, maar something, something, something, ja. Uh, uh, ja. Voor, voor de Engelstalige luisteraars. Ja. Something, can yes. a, a hole, yes. of my heart. Ja. Oh, wie is dat? Nou, dat is Gene uh, Pitney, samen. dat is niet zomaar Gene Pitney, maar, Harm. Dat is samen met Mark Elmond. Mark Elment is van, zo'n. Die is zo'n beetje, zo'n snerp stem, geloof ik, hè? En uh, wat? Ja, een beetje zo'n... Zo, zo. we, gaan, we gaan het beleven. Ja. Into the town I'll find some crowded avenue Though it will be empty without you Can't get used to I heard her say hello Couldn't think of Anything to say Since you're gone it happened But I... Ja, en zo maak je weer een doorstart naar het volgende nummer, terwijl er helemaal niet nodig was. En ik, ja, mijn microfoon is in één keer weg, heel raar. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Um, ik vond uh, Gene Pitney, uh, uh, ja, dat, dat, dat haalt toch weer herinneringen uit de jaren zestig op. Ja, Tien dat, uh, ja. Something Hole of my heart. Nou, dat, dat, dat heb ik toch met de jaren zestig. Ja, dat is, ja. Dat, is sowieso. dat is, tijdloos en uh, dat is, dat is gewoon geweldig, geweldig mooi. Maar dat nummer wat erna kwam. Ja. Wat was het nummer bij Willem? Want ik, ik was even in de keuken. En die Williams, hè? En die Williams, ja. Oh, en used to Use You of zo. So, ja, ja. Ja, ja, oh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die, ja, ja. die man heeft ook zo'n mooie kersthit gemaakt. Wie is dat? Doe we de volgende keer. It's the most wonderful time of the year. Je moet zelf een plaatje maken ja, hè? Ja, ja, ja, Leuk is ja, ja. dat, hè? Ja, ja, ja. Oh, dat kan nog harlem ook zo mooi zingen. Als we de kerstboom hebben staan met kerst. Dat dus, uh, staat bij ons alleen met kerst, hè, De kerstboom Ja, ja, bij jullie en, staat er ja, al ja, met de kerst, Maar ja. We gaan vlak naar Sinterklaas. 6 december zetten we meteen op. Nou uh, ja, ja. Nee, ja. Maar dan oh, gaan we ook en die wil in Leuk, hè? Ja, dit is hartstikke mooi. Ja, ja, ja. Zou, je je nog... jij, zou jij dat even in die groene kleine tas willen doen, hè? Ah oh ja, er zit ook een beker in. Nodig van Jos. Ja, maar. Jos heeft een beker staat. Ja, precies. Ja. Little green. Zo schieten we alweer op. We gaan weer in de vijf uh, Dat is het niet te geloven. Het gaat snel, hè? Het vliegt allemaal voorbij. Willem, jongen. wanneer hebben wij weer zo'n zo uh, boyshow? Volgende week vrijdag niet. Nee. Want dan is het uh, uh, Green Friday, dus dan draaien we nooit. Nee. En dan wordt die vrijdag erop dan, hè? Gezellig, hè? Ja, dan, uh, dan zijn de boys uh, alweer terug. Weer in, back in town. Weer back in town. En wat het woensdagavond wordt, ik heb geen idee. Het hangt er allemaal een beetje vanaf. En zo die laatste minuten, Willem. Wat ga je de laatste minuten allemaal met ons doen? Nou ja, dat wil jij niet weten. En uh, ik weet, er zijn clubs. Als je dat daar wil doen, dan moet je er heel veel voor betalen. Dus, uh, nou, wat zeg ik nou er allemaal? Ja. Ik, uh, ja, ik, ik ga een harm vragen of mij me, me, me, naar beneden wil nemen. harm. Ja, maar wat is het? Mensen loopt altijd te zeuren op het laatste van, van, van het moment van de uitzending. Wil ze van alles nog van me weten? Maar Willem, ik wil graag naar beneden. Oh, dat, dat kan. Gewoon boven de trap gaan staan en je landingsgestel intrekken en de rest gaat vanzelf. De rest gaat vanzelf, zo is ja. het. Nou, harrem tot volgende week, jongen. Ja, gezellig hoor. Daag, dag Willem. Dag, dag jongen, allemaal. Ja. Nou, hij is, uh, hij is gevlogen. Eindelijk, nou. ja, die moeder die. Uh... Je heeft er wat moeite om op de lift te komen, zie ik maar Ja, ik het niet nee, maar, maar. Kijk, Ruud helpt er al. Dat vind ik toch weer. Ja, dat is ook, dat is ook uh, weer ja. helemaal mooi. Ja, ja. Nou, ja, ja. heb je nog een leuke. Ja, uh, zeker, uh, uh, zeker. Afsluiter? Ik heb dan er eentje klaar zijn van House Martins. Ken je die wel? Ja, ja, ja. What a good place to be, don't believe it, to so speak a different language and it's never something out again. don't believe it, oh no, cause it's never something out, out me. no, oh. it's another night out with a bus, following in footsteps, overgrown by muscle and it starts me, good women go trees, and if you catch a mud that will land upon the knees, where they all. All the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes off and back to the kitchen sink. What a good place to be! Don't believe us. Speak a different language, it's never something on Be. don't believe it. Ja, de ja. House Martins. Uit hoeveel personen betaalt die groep eigenlijk? De House Martins betalen vijf personen. Tenminste, van de week nog. Van de week nog, oké. Okay. Ja, dus ze, ze, bestaan ze bestaan nog? Ze bestaan nog, ja, ja. Okay, ja. Okay. Dus, uh, ooit heden uh, ze ook uh, de Beautiful of En uh, ja, dat was, uh, dat was ook zoiets. Een beetje a cappella band. Ja, nou hebben we weer van alles uh, voorbij horen komen vanochtend. Zowel Nederlands als Engelstalige muziek. Nou ja, zie je, Wim Ik, gaat verder. Ik bedoel hierna, Ruud Janssen. Met ja, uh, Henny, dan, dan gaan, uh, we, gaan, we gaan iets over sport uh, gaan we horen, toch? zo ja, maar daar weet Hennie alles van. Denk ik. Maar ik ben ik zat Hennie net aan te kijken en ik denk van nou... Ja, die maakt overigens een sport van, hè. Ook van uh, zich terugtrekken in de keuken, Ja, hou op schij uit. <laughs> niet te geloven. Hou op, uit. Ja. Maar, maar ik wil jou uh, in ieder geval bedanken, voor we lopen naar de klok voor twaalf en dan ja. sluiten wij alweer. Ja, de, de, de, we gaan van het weekend genieten. Ja. Nou, we hebben net het weer kunnen horen, het valt allemaal mee. Nou ja, goed. Wat die is kan er worden, zeg ik altijd. Dat is ook, dat is ook weer zo. He, want weten is denken, hè? Ik, ja, denken is weten. Oh ja, dat was het. Zo was het. Hé, hey, ik uh, ga jou een goed weekend toewensen. wensen. Goed zo. En uh, dank weer voor jouw uh, jou inzet. Nou, twee weken Na zijn ons, we er weer. Alle al onze luisteraars. Goed zo. En wat mij betreft ook de hartelijke groetjes aan allemaal. Goed Doei. Zo. Blijf rustig. Denk aan ons. Dag. Every time I